Van Max. Vijf uur Michel Koenen met het NOS-journaal. Al meer dan 300 mensen hebben het middel van de coöperatie... laatste wil besteld, meldt NRC. De mensen hebben het poeder inmiddels in huis... en kunnen er in theorie al euthanasie mee plegen. Leden kunnen het zogenoemde zelfmoordpoeder niet zomaar bestellen. Ze moeten langer dan een half jaar lid zijn... en eerst een informatiebijeenkomst bezoeken. Een medewerker van laatste wil wordt erna gemachtigd... om het middel voor een groep leden aan te schaffen. En ook moeten de mensen verklaren wilsbekwaam te zijn. Nog altijd gaat het niet beter op de beurzen. In Azië openen ze weer met diepe rode cijfers. Zo opende de Shanghai Composite Index in China 5,5 lager. In Japan staat het verlies op ruim 3 procent. De dalingen begonnen vorige week vrijdag... Beleggers maken zich onder meer zorgen over de inflatie... en renteverhogingen van centrale banken die op komst lijken. Shorttrekker Victor Aan en schaatster Olga Fatkolina... mogen definitief niet meedoen aan de Olympische Winterspelen. Die beginnen vandaag in Zuid-Korea. Het CAS, het hoogste rechtsorgaan in de sport, heeft dat bepaald in een beroepszaak... die 45 geschorste Russische sporters en coaches hadden aangespannen... Een deel van hen heeft geen dopingverleden, verleden... maar kon niet aantonen ook echt dopingvrij te zijn. Dat is een vereiste van het IOC om onder neutrale vlag... mee te kunnen doen aan de Spelen. En in 2016 is een record aantal mensen naar een concert geweest. Klassieke en popconcerten trokken samen ruim 8,7 miljoen bezoeken... meldt het CBS. 38 procent van de bezoeken was in Amsterdam. Door het stijgende aantal bezoekers ging het ook goed met onder meer de horeca. Het weer nog. Het vriest licht tot matig. Later vanochtend gaat het van het westen uit licht sneeuwen. De ANWB verwacht vooral gladheid na de ochtendspits. En de temperatuur komt vandaag maar net iets boven nul. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 Max. Met Astrid de Jong. In dit uur hopen we alle vragen te beantwoorden die nog niet beantwoord zijn. En daar mogen gewoon nog nieuwe vragen bij komen hoor. 0800 1121 als je nog bij wilt dragen. Uh, Daan die wil natuurlijk nog steeds weten hoe het zit met dat ene veertje in de doos met eieren. Ik ben bang dat we die gewoon niet beantwoord gaan krijgen, maar... Ik, ik blijf mijn best doen, want ik ben zelf ook ontzettend benieuwd nu. Waarom zit er in een doos eieren altijd één ei waar nog een veertje op geplakt zit? 0800 1121. Je mag ook van je laten horen via de mail... omroepmax.nl. Je kunt twitteren of via Facebook iets achterlaten. En je kunt ook komen chatten via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En de Radio 1-app doet het ook gewoon vannachten. En gratis en voor niks kun je dan een berichtje sturen... als je uh, in de uitzending wilt komen. En dan moet je natuurlijk wel even je nummer erbij zetten. Dan bellen we je terug. Ach, wat gaat het allemaal makkelijk tegenwoordig. Het makkelijkste is natuurlijk... 0800 -1 -1 -1. Als je bijvoorbeeld Marco kunt vertellen waarom Nederlandse zangers vaak niet een noot vasthouden, maar alle kanten opgaan. Oh, 0800 1121, als je dat weet. Karim wil weten of er ergens een lijstje is met een overzicht van uh, hoe hoog de boetes zijn voor allerlei overtredingen. En uh, Wim, die zit met uh, brieven uit Tsjechië die, uh, waarin uh, geld van hem gevraagd wordt. En die vraagt zich af, uh, hij heeft al bij de politie en zijn provider geklaagd, maar hij vraagt zich af wat hij nu moet doen. Kan hij de brief Weggooien, vraag ik me dan weer af. 0800 1121. Um, Henk, die wil weten of er mensen zijn die hun organen niet af willen staan. En hij wil dan graag weten waarom niet. Nou, dat vraagt hij zich af, want je kunt ze niet meenemen, zeker niet als je gecremeerd wordt, zegt hij. 0800 1121. Ja, en de vraag van Jors laat ik ook gewoon nog even openstaan. Zijn er mensen die het gevoel hebben dat iemand die overleden is als een engel met hem of haar meereist?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 Gebruik dat nummer als je iets door wil geven. Ik zal nog een keertje uh, de crypto voordragen. Zoutjes met het adres van de kat. Vijf letters. 0800-1121. Ingrid. Goedemorgen. Astrid. Hi Ingrid. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met ja. jou? Oh, ook waanzinnig goed. Ja, zulke, waanzinnig goed, ja. Weet je waar ik altijd moet aan dingen... als, dit, als ik jou naar je programma luister. Ik denk altijd aan... ja, zuster, nee, zuster. Ja, dat is een beetje raar, want dat heeft er niks mee te maken. Nee, dat snap ik, maar... <laughs> ja. ja, van die dingen, ja. Ja, ja. Maar in ieder geval, ik heb een vraag. Ehm... Um, Iedereen heeft een legitimatieplicht. Ja. Als je op straat loopt, een, ik zeg maar, met carnaval. En als gasten die, die trappen rotzooi. En uh, je, wordt, je wordt gevraagd om je te legitimeren of je veel. Iedereen kan zien dat het een politieagent is. Ja, behalve met carnaval. Ja, en als je plicht, ben je normaal niet. Maar wat is je, wat is je vraag? Nou, als ik ben blind. Als ik, als dan oh, gevraagd... als je blind bent, helemaal niet, ja. ja. ja nou, en, en, oh, hoe ik, legitimeert um... dan de politie zich als je blind bent? Ja, dat, nou, dat is, ja zo kan ik het ook stellen. Ja. Oh ja, nee, <laughs> dus... dat vroeg ik, vraag ik me opeens af. Maar, maar dat, wat was jouw versie van de vraag dan? Ja, uh, uh, uh, uh, ben, ik, uh, uh, ben ik strafbaar als dus ik me niet legitimeer? Want... Ik ga niet mee lichten meer legitimeren aan iedereen aan de rapen zijn maat. Wauw, ja. En, en, en, iedereen, en iedereen kan tegen me zeggen: ja, maar het is mijn collega, ik ben politieagent. Ja. Ja, dan moet ik het geloven. Oh, hemeltje, ja, ik weet het niet. Misschien hebben ze wel um, braille legitimatie bij zich, oh, met foto-identificatie. Ja, met zo'n uh, zo profieltje. <laughs> ja, benieuwd. Nou. Ja. Ja dat, ik, ja, dat wil ik wel weten. Ja. Ben ik strafbaar? Als ik weig het om te legitimeren. Ja, uh, ik zeg ja, maar dat zeg ik omdat ik je vraag begrijp. Niet omdat ik denk dat je strafbaar bent. Dus ik zeg 0800 1121. Ik ben benieuwd of iemand daar het antwoord op weet. Maar het moet haast wel lukken. We gaan het proberen, Ingrid. Ah, Oké, okay, dankjewel. wel. Daag. Dag, goeienacht. Hoi. Dik. Goedemorgen, Asit. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Zeg het eens. Ja, de crypto. Ik heb de <gasps> oplossing van de crypto. Nee, toch? Ja, zeker. Ik blijf dat zielig vinden voor de mensen die nog echt zitten van... oh, het ligt op het puntje van mijn tong, maar ik weet het nog niet, ik weet het nog niet. Maar ja, dan uh, gaan we nou, nu... We, het kunnen dan. Het wel even, we kunnen het nog even uitstellen als je wil. Dat, maar... we, dat we eerst nog even, ja, dat we gewoon een beetje rondrommelen nog. Ja. Maar er zijn ook mensen die hebben de radio al uitgezet en die proberen nu te bellen. En die denken ja, dat dan dat, dat ze nog al. kans maken. Nou, dan moeten we het antwoord geven. Je moet, gewoon, je moet, tenminste als je het goede antwoord weet. Maar je moet nu het antwoord De opgave was zoutjes met het adres van de kat. Vijf letters. Wat is het? Chips. Dat <laughs> is ook leuk hoe je het uitspreekt, ja. Ja, het ja. is een beetje een vermengeling hè, van uh, chips inderdaad. Chips en chips, uh, en chips. chips. Ja. ja. Ja. Enig idee wat de actuele aanleiding kan zijn? Ja, ik hoorde van de week op de radio, ik denk dat iedereen, <laughs> iedereen het wel gehoord heeft... dat, uh, dat een bepaalde gemeenten wettelijk willen regelen dat katten en poezen gechipt worden... omdat die nogal eens uh, ja, loslopen en in asiel terechtkomen en dan met... Door middel van een chip dus weer uh, bij de eigenaar teruggebracht kunnen worden. Ja, ik, ben, ik heb zelf geen huisdieren, dus het is een beetje een ongelukkig verhaal. Maar zo zit het in elkaar, geloof ik. Nou, ik vind het wel prachtig verwoord, hoor. Oké. Okay. Ik, kan, ik kan me bijna geen betere crypto-winner voorstellen. Nou, dan houden we het hierbij. Ja, precies. En dan krijg jij een aardigheidje via de post. Oké, okay, nou, dankjewel. Je weet nooit wat het is, hè. Maar als er een envelop komt waar Omroep Max op staat, wat er ook uitkomt, kan een... Uh... Het kan een halve zak chips zijn... maar het is in ieder geval gewonnen met het cryptogram. Ja, ik hoorde dat er geen geld meer was bij jou in de studio. Nee, dat is, is wel uitgegeven. waar. Ja, dus het kan inderdaad ja. een gebruikt koffiebekertje zijn. Je, <laughs> en dan zonder, de, zonder dat de portokosten betaald zijn. Dus het kan gewoon... Ja, oh, dus je kan nog spuit krijgen zelfs. Nee, nee, nee, gewoon, nee, want nou, je hebt wel gewonnen. Niet, je hebt gewoon nou, gewonnen. Ja. Daar doe je, doet niemand uh, doet daar meer iets aan nee, af. Nou, dus daar gaat het ook om. Van harte gefeliciteerd... Nou, vriendelijk bedankt. Okay. En uh, ik ga weer luisteren. Fijne uitzending verder. Hetzelfde, Dick. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel. Doei. Doei. Saida. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik heb even een vraagje. Ja. Ik heb een, uh, in een paar maanden... Uh, of meer dan een half jaar... een abonnement voor onbeperkt bellen en sms'en. Dat geeft niet. Maar nu kan ik niet naar betaalde sms-diensten... SMSen krijgt deze melding, ga naar dat en dat en dat. Nou zijn ze daar al drie of vier weken mee bezig. Heeft iemand een oplossing? Want hun weten het volgens mij niet. Maar je kunt onbe onbeperkt sms'en. Maar daar valt ook onder om naar betaaladressen te sms'en. Ja, die moet ik deblokkeren. Als ik dus langer dan drie maanden de rekeningen had betaald... dan kon je dat deblokkeren. Dat heb ik gedaan. Maar ik kan nog steeds niet sms'en naar die betaalde dienst. Maar waar wil je dan, wat zijn dan de betaalde diensten waar je naartoe wil sms'en? Ja. Oh, is dat geheim? Nee hoor. Nou, bijvoorbeeld als er spelletjes of zo zijn bij Veronica of Radio 10. Of, ja, Moet je daar op. betalen om te sms'en? Ja. Bij mij is het cent, gratis. Oh, je kunt niet sms'en, maar appen. Wat kan ik winnen? Ja, een halve zak chips hoor ik met... Ja, precies. Ja, het is inderdaad, het is eigenlijk de moeite niet. Nee. Um, ja, nee, ik zeg 0800-1121. Het is een gratis telefoonnummer. Laat even weten hoe zij uh, hoe dat uh, aan kan zetten. Gaan we het proberen, toch? Ja, zeker nog niet. Dat is een beetje... Ja, want als je er gewoon recht op hebt... dan kun je op een gegeven moment een rekening sturen... Dan zeg je, ik heb geen scooter gewonnen bij 538... doordat ik geen toegang had, dus nu wil ik, uh, wil ik een scooter van jullie. Oh, je breekt wel op idee. Ja, je kunt het voorzichtig proberen. Graag ervaren hoe maar... je bent, hoe ik dat moet doen. Ja, maar ja, inderdaad. Maar blijf voor de zekerheid gewoon luisteren... want er is vast iemand met meer verstand van zaken... die nuttigere adviezen geeft. En ik had nog een vraagje van die boetes. Hè. Is dat ook per gemeente? Mogen ze dat zelf bepalen? Hoe hoog die boete is... Oh, de dat of de, de, de verkeersboetes ook verschillen? Ja. Nee, toch? Ik weet het niet. Want tegenwoordig hebben ze allemaal met, ja, met die WMO... en zo mogen ze ook zeggen van... nou, je krijgt wel, je krijgt het niet. Het is, ja, ja, ik blijf me heel boos maken... dat een paspoort duurder is in de ene gemeente... dan de andere. Maar volgens mij is uh, zijn verkeersboete nationaal... dat weet ik niet... Dat je, dat je beter verkeerd kunt parkeren in uh, Harder dan in Kromenie? Het zou wat zijn. De gemeentes die veel schulden hebben. Ja, die, dat, ze, dat verkeerd parkeren daar 512 euro kost. Ja. 0800-1121. Ik, uh, ik ga op zoek, Saïda. Dank je wel. Dank je. Dag. Doei doei. dag. Jelle. Hoi. Hoi, Jelle. Hoi. Ik hoorde net van de verkeersboetes. Ja, ze mogen variëren van... Het, van een het bedrag minimum tot maximum. Oh. En dan gaan ze graag aan het maximum zitten om het bij te verdienen. Ja, maar het kan dus zijn dat het in de ene uh, gemeente ja, goedkoper over, is. Ja, de Rijksoverheid is veel goedkoper wow. dan Amersfoort. Wauw. Amersfoort. 240 voor s'nachts om uh, 10 over 12 door een uh, lichaam wat net... Uh, Van oranje naar rood, rood verkleurd. Ja, ja, ja, precies, ja. precies. Heb ik gehad. Ja, ik maar Jelle, wees gaan. nou eerder eerlijk. Je reed gewoon door het rode licht. Nee, nee, ik heb het niet rood gezien. En het, het moet dan toch op het laatste... Maar datzelfde licht ben ik net heel schuldig... Ja, ik had een noodstop moeten maken als ik erop had gereden. Nee, want het oranje duurt altijd lang genoeg om te kunnen stoppen. Daar is dat ja, hele oranje dat, voor dat, uitgevonden. Dat, dat moet eigenlijk wel. Maar <laughs> in ieder geval, ik heb een zwak moment gehad kennelijk... dat ik uh, niet snel genoeg op mijn noodrem stond. Ja. Maar ik wilde even een paar dingen, twee dingen nog vragen. Ik meen te weten van staatshuishoudkunde en rechtse wetskennis van de handelsschool... dat als een iets raakt aan de grondwet... Dat is met de donorwet, dat is natuurlijk, Maar ook Europees met uh, de Brexit toestand, dat je dan twee derde meerderheid nodig hebt, 66, twee derde procent, in plaats van 51 procent. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Dat ben ik te weten, maar ik hoor daar niemand over vallen. Ja, dat ik denk ik misschien, misschien gooi ik hierbij een goede knuppel in het ook Ja, doe maar niet, hè, want ze zijn toch volgens mij. Ja, nee, oh. Jawel, wel, jawel, Ik vind de integriteit van het menselijk lichaam heel belangrijk. Maar jij bent geen. Jij, jij, jij bent geen donor. Nee, dat. dat ik heb diabetes twee en dan kun je het volgens mij niet zijn. Oh, oh dat geldt ook een hoop. Ja. Ja. Oké. Okay. Voordeel meer? Ja. Dus het voordeel van diabetes 2 horen we net. Ja, nee, maar dit is ja, ja, ja. geen voordeel. Want dit, weet je, nou doe je ook weer net alsof ze je nieren uit je lijf gaan snijden voordat je dood bent. Dus dat is Ik ben ook... bang dat ze zeggen: van. dat is een goede remklem. Ja, dat, <laughs> nee, dat, maar dat, dat is echt serieus de angst die veel mensen meneer, hebben. Meneer, meneer Adolf H. deed dit ook. Die deed wat? Je klemrijden Adolf als die je A. nieren nodig had? Ja, de mensen. En dat uh, schijnt het ook te gebeuren dat uh, de gevangenen dat daar dingen mee worden gedaan die niet zo koosjes zijn. Maar zou dat het zijn dat mensen geen donor willen zijn omdat ze dan expres worden doodgemaakt voor ja, hun organen? Ik, ik, ik zou bang zijn dat ik de pijn zou hebben. Dat? D dat ik nog een beetje leven dat ik de pijn aan zou hebben. Ik nee, versta je niet. Dat, dat je wat zou dat, hebben? Dat ik er pijn aan zou ja. hebben. Ja. Nou ja, dat, ik heb, dat moet je niet verder vertellen, maar dat heb ik ja. ook. Ja, precies. Dat heb ik ook. Dat, dat ze is... denken: ach, ze ligt in coma. Ja. Ze voelt het niet meer. En dat je het dan wel voelt. Ja, precies. Ja. Misschien dat je het nog ziet. Want uittredingen enzovoort, je weet niet wat er allemaal is. Nou, ja, maar dat, dat je het nog ziet is niet erg. Want dan denk je, ach ja, ze mogen het hebben... want ja. de andere mensen het, ja. hebben het harder nodig. Maar ik ben dan... Nee, ik, ik... maar de, voor het rouwproces van de nabestaanden lijkt me ook... Hè. Ja, maar die zijn daar niet bij. Hè? Je wordt niet uitgenodigd ja, voor het verwijderen. Worden, van... Ja, maar ze worden wel gevraagd... Uh, uh, of het ja of nee mag op het, op het eind. Ja... Dat is er gelukkig nog. En dan zal ik tegen mijn naam staan zeggen... ik wil het niet. Wat zou ik, denken? Wat zou ik zeggen? Nou ja, maar dat is, dat, is, dat is precies de vraag... Ja, dat is precies de vraag van Henk. Waarom zouden ik... mensen nee zeggen? Waarom zouden ze nee zeggen? Ja. Bij de Joodse mensen moet het hele lichaam... compleet bij elkaar gehad worden. Uh, anders kunnen we in de opstanding niet uh, goed doen. Dat is bij de Joden. Ja, dus dat is één reden. Zoveel mogelijk alles, alle kleine spulletjes, moeten allemaal bij elkaar gebracht worden. Anders kan het tweede leven niet gaan plaatsvinden. Het hele leven. Maar hoe zit dat, het? Nou, Oké, okay. nou dan nemen we die mee voor ja. de mensen die dat dan hebben, maar de andere ja. die dat dan hebben klinkt ook weer. Maar goed. En ik vind ja. dat bio, ik vind dat het niet, niet, niet kan, niet hoort dat je afstandsverscheiding gaat krijgen op de deur. Het hoort niet het ene, is allemaal verschillend allemaal uniek die, die het hoort niet tegen... ik, ik vroeg erom dus ik vroeg dus ik vind dat je dat antwoord gewoon uh, dat jij die mening gewoon mag hebben Jelle ja ja ja dank je wel oké okay. goedenacht nog hoi hoi nul Hans Hans ja. Hallo? We hebben een verbinding. Uh, oh ja. Ik, ik kan... Morgen, Astrid. Ik kan echt hele flauwe dingen zeggen, maar je bent er gewoon hoor, Hans. Oh, toch wel. Ik denk nou, voor mij was die verbinding helemaal verbroken net, maar goed. Het is. Uh, ja. Uh, die donor. Ik ben geen donor, bewust. Jij, ja, waarom uh, niet? Nou. Ze kunnen jouw organen gebruiken en uit jouw lichaam snijden als jij nog niet dood bent. Als jij dood bent, kunnen ze het niet meer gebruiken. En dat is wel een vervelende gedachte. Ja, dat is, dat is de angst die we hebben. En dan kunnen ze zo vaak zeggen nee, nee, van... Nee, nee, nee. nee. Ja. nee, nee. Dat, is geen, dat is geen angst. Ja, ik ben geen arts. Maar uh, ze kunnen jouw uh, organen gebruiken als jij op hersendood bent. Maar dat er nog wel een vitale functies zijn... die ervoor zorgen dat je organen nog intact blijven. Dat betekent dat men neemt aan dat als je hersendood bent... dat jij niet meer gaat leven. Maar ja. dat is niet gezegd en niet bewezen. Ja. Eh? Anders zou er, misschien luisteren een arts... die kan dat beter uitleggen. Maar ik laat mijn organen niet verstijden... als ik nog niet voor 100% ben overleden. Je? Ja, en dan is en, dat te laat... want dan spoelt dat bloed al niet meer door. Dus dan hoeft het al niet meer... Meestal bij de meeste organen. Ja, volgens mij, hè, als jouw uh, je lever of zo uh, geen bloedtoevoer meer heeft, of geen zuurstof, rijk bloed, of whatever, ja, dan kunnen ze niks meer mee. Hè, dan, dan is dat, dat afsterven al begonnen van je organen. Wat een raar verhaal. Daarna eigenlijk. Hè. Nou nee, het maar... is volgens mij precies precies het discussiepunt waar mensen het gewoon niet over eens worden. Want de voorstanders. Die zeggen, van, ja. die zeggen van, er wordt heus niet in jou gesneden als er nog een kans is dat je morgen weer wakker wordt. Ja, Astrid, maar dat is wel eng, want wie bepaalt dan of die kans erg is? Precies, maar dat, is, dat kunnen ze toch aardig meten? Want ze kunnen toch kijken, nou, er is geen hersenactiviteit meer, dus dit gaat echt niks meer worden? Dat weten ze dan toch zeker? Ja, nou, nou, er zijn mensen die weer terug uit hersendood, zogenaamd hersendood. He? Die Voorbeelden zijn er wel. En zolang, hè, als er bijvoorbeeld een kind en mijn kind een hersenongeluk ongeluk heeft gehad. en die raakt hersendood, gaat het ziekenhuis en ik sta naast het bed. en de dokter zegt, nou we gaan maar eens kijken of we wat organen kunnen gebruiken. En dan zeg ik, oh oh, is mijn kind al dood? Ja, ze hersendood, meneer, dat komt niet meer goed. Ik zei, nou dat gaan we nog even afwachten, snap je? Maar dat is het, het is gebrek wel... aan vertrouwen dat er. Dat er, dat er... Ja, dat het de zekerheid is dat het niet meer goed kan komen. Nee, niet dood is niet dood. En dan gaan we geen organen weghalen. En een, een, een schouwarts die bepaalt als iemand overleden is of iemand iemand overleden is. Nou, dan is iemand echt overleden. Maar dan kunnen ze die organen niet meer gebruiken. We moeten daar wel voorzichtig mee zijn, denk ik. Ja, dat je, de, dat je zegt van nou, het is die, de hersenen die doen al zo lang niks meer. Die gaan echt niet meer opstarten. En dat je dan toch altijd blijft hopen dat jij dat een, die ene uitzondering... Dat nou. jouw kind of jijzelf die ene uitzondering is. Het ja, dat ja, gebeurt niet uit. dagelijks dat iemand na een bepaalde periode hersendood gewoon weer aanslaat. Nee, maar, nee. maar het gaat heel snel, hè. Kijk, het gaat heel snel als, het, als iemand een ongeluk heeft gehad. Een uh, verkeersongeluk nou, dan komt het op. helikopter, die haalt je weg, gaat naar het ziekenhuis en dan ga je haar gade eruit. Er is, geen, er is geen tijd om, niet veel tijd om daar eens even gezellig met een kop koffie over te hebben. Ja, ik geloof daar niks doen. van. Ik geloof niet dat ze je open gaan snijden en je spulletjes eruit halen voordat ze zeker weten nee. dat je niet meer. Uh... Nee, nee, ik geef alleen maar aan, het, dat proces gaat heel snel. Ja. Want ze hebben natuurlijk niet zoveel tijd, hè. Dus, maar daarom ben ik geen donor. Ja. Um, want ze gaan niet in mijn lichaam uh, iets herhalen als ik nog niet dood ben. Uh, echt 100% dood. En wat dood dan precies is, dat is een dood in ieder geval niet. Nee, nou ik heb nee, dan het, dat, ja. Ik snap het. Ja. Duidelijk. Nou, fijn. Ja. Oké, okay, Astrid. <laughs> fijn dat je even belde, Hans. Prima, geen probleem. Goeiedag. Fijne dag. En hey, rij voorzichtig, hè? Ik stel je voor, hey. ja. maar je ja, nog aan dan kun je sowieso niet belpen. Hey. Goed, laten we, laten we even afkloppen. Hou je veilig, de gans. Hoi, hoi, Saskia. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ja. Nou, ik heb dus het gevoel dat er wel iemand uh, altijd met me meereist. Ja. Want ja, van, ik, ik heb al een paar weken zo van... Uh, hoe kan het toch dat het stoplicht altijd op ro of van rood naar groen gaat... als ik aankom fietsen? Ik vind dat zo frappant. Ja, maar ik denk van alle dingen die een engel voor je kan doen... zal toch niet zijn het stoplicht op groen zetten? Nou, dat, dat vraag ik me af, want dat had ik een tijdje niet gehad... dat ik altijd voor het rode licht stond te wachten. Ja. En sinds een paar maanden, ik, ik kom aan fietsen en bam... Ik hoef, niet, ik hoef niet lang te wachten of, of, of ik kan gelijk doortrappen. Zo raar. Zo raar. Maar als er het, als het nou... Want wie zou het Engeltje dan kunnen zijn in jouw geval? Ja, ik denk mijn opa. Maar ja, dat is wel... Dat zou mijn opa eigenlijk ook doen. Uh, ik denk als mijn uh, opa ik, op zich op een wolkje zou zitten... en, en niks te doen zou hebben, dan zou die inderdaad gewoon... Dat zou... Ja... Ik dacht eerst, de Engel heeft wel iets beters te doen... maar mijn opa zou inderdaad ook denken... weet je wat, ik ga voor Astrid alle stoplichten op groen zetten. Ja, maar hij zegt van... doe je altijd wel voorzichtig en kijk je wel uit. Hij is altijd heel bezorgd geweest oh. toen je leefde. En uh, ik heb ook in de huiskamer wel eens... dat ik zit te kijken naar de televisie... en dan voel ik iemand zijn aanwezigheid... En dan kijk ik uh, naast me op de bank bijvoorbeeld en dan zie ik niemand. En terwijl ik heel duidelijk naast me iemand voel zitten. Iemand zijn aanwezigheid voel je dan ook op de bank. En ook positieve aanwezigheid neem ik aan, want anders zou je ja, ja. ongeluk schrikken. Ja. Ja, ook, uh, ja, het zijn allemaal positieve uh, ja, mensen eigenlijk geweest die uh, hier in huis rondspoken. Nou, dat is op zich wel fijn. Dat het altijd wel, dat het wel mensen zijn die welkom zijn. Ja. Ik heb geen ervaring gelukkig met boze geesten. Nee. Nou, dat is een mooi gegeven. Ik uh, geloof wel dat er iets is, hoor. Ja, dat is duidelijk. Ja. Nou, dat is precies wat Jors wilde weten. Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Goeiedag, Saskia. Dag. Dag. Shaggy with a combination Shabby with your miss <laughs> Flip this one from your musical disc yeah. It's all done yeah. It's all good when you lift your beer fun Can't be a fool, son What about the long run? Now. Looking back, shawty, always a mention Say me not giving her much attention yeah. She was there through my incarceration I wanna show the nation my appreciation Girl, you're my angel You're my darling angel uh. Closer than my peeps you are to me My darling angel, girl, you're my friend when I'm in need. Hey, you're a queen, and that's so how you should be treated. Though so you never get the loving that you needed. Yeah. To the left, but I call and you need it. Take I nap, pleaded mission completed. Uh. And I said that I am like this the program. Not the type to mess around with your emotion yeah. but the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Huh. Closer than my peeps, you are to me. You are my savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender. Say, girl, I surrender. Thanks for giving me your love. Girl, in spite of my behavior, you are my savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender. Well, girl, I surrender. So thanks for giving me your love. Call is this one big party when you're still young. And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live for your pure fun. Can't be a fool son. What about the long run? Yeah. Looking back, Shanti, always I mention. Say me not giving her much attention. No. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling. Mm. Closer than my peeps, you are to me. Mr. Boombastic, oftewel Shaggy en Angel was dat op Radio 1. Nul. No. 800 1121 is ook in deze prachtige nieuwe studio ons telefoonnummer. En um, eens eventjes kijken, want ik heb dan uh, een paar vragen nog niet beantwoord. En het zou heel fijn zijn als we die het, uh, de komende uh, 26 minuten nog wel beantwoord kunnen krijgen. Dus mocht jij weten waarom Nederlandse zangers vaak uh, uh, uh, uh, doen... dan wil Marco dat heel graag weten. 0800-1121. 1121. Mocht jij uh, weten wat Wim moet doen met uh, brieven van oplichters die geld van hem willen, kan hij die gewoon weggooien of moet hij die bewaren? 0800 1121. Kun jij Karim vertellen of hij ergens een prijslijst kan vinden van boetes, wat het ongeveer kost om verkeerd te parkeren of door rood te rijden? 0800 1121. Misschien kun je Saida vertellen waarom ze uh, niet naar betaalnummers kan sms'en. Terwijl uh, de belofte was dat dat wel binnen haar sms-bundel viel. 0800 1121. En Jelle vraagt zich af of de donorwet niet raakt aan de grondwet. En dat er dus een meerderheid moet zijn van 66,6 procent. 0800 1121. En natuurlijk. De vraag vandaan: Waarom zitten in een doos eieren altijd één ei waar nog een veertje op zit? 0800 112 Bel met antwoorden, zodat we alles netjes af kunnen ronden. En uh, daar word ik heel blij van. Maar mocht je het nog willen proberen met een nieuwe vraag, dan kan dat natuurlijk ook. Ron, nacht. Oh, ik vergeet er nog één. Die van Ingrid. Waarom lees ik die nou niet voor? Oh, die heb ik per ongeluk afgevinkt. Ik zal hem nog een keertje. Uh, Ingrid die vraagt, die is blind en die vraagt zich af: uh, als zij op straat het verzoek krijgt om zich te legitimeren, of ze daartoe verplicht is. Want zij kan niet controleren of degene die dat aan haar vraagt een politieambtenaar is. 0800 1121, Ron? Ja, ik denk dat je dat dan uh, zo moet oplossen. als je een mobieltje bij hebt, dat je gewoon een, uh, de politie moet kunnen bellen. Anders lukt het nooit. Want ja, u kunt dat ook zeggen terwijl u qua je bedoelingen hebt. Ja, maar. Sorry maar... dat ik dat zo zeg. Maar en dan, want dan bel ik de meldkamer en dan zeggen ze... in welke gemeente wilt u informatie? En dan zeg ik Hilversum. Ja. En dan krijg ik de meldkamer en dan zeg ik... ja, ik word gevraagd om het te identificeren... maar ik, kan niet, ik ben blind, dus ik kan niet zien of dit een politieman is. En dan? Of je moet, uh, ja, of je moet het oplossen door dat ze iemand anders erbij roepen. Die, in, uh, er zijn toch wel meer mensen op straat die het je kunnen behamen. Anders, anders gaat het gewoon niet. Nee. Ik weet het anders niet, of je, of je doet het niet. Nou, is het niet voor blinde niet doet, mensen dan dat je binnen een dag jezelf kan melden bij, bij de politie of zo? Ik weet het niet, ik heb er nog geen ervaring mee. Maar je zou, of je moet het aan meerdere vragen die dat kunnen vertuigen, of zo, twee of drie man, of dat klopt of zo, als er meer mensen op straat zijn. Ja, ik zou niet weten. Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik ben aangehouden. Want je bent ook verplicht om altijd je legitimatiebewijs mee te nemen natuurlijk. Nou ja, dat is het. Je, je hebt het bij het. je, ja. maar ben je verplicht ja. om het te laten zien als je niet als je blind bent? Dat klopt, ik ben dat zelf ook. Dus uh, ja, ik zou het niet weten uh, hoe je dat moet oplossen. Of je samen, uh, als er, stel dat bij een winkelcentrum is... en je zou daar nou gaan, zou je het nog aan de mensen in de omgeving kunnen vragen... Ja. of klopt dat? Oh, daar zit wel wat in. Maar ja, dan, als je dan een, een, een... Ik weet niet wat je eraan hebt... om iemand zijn identificatie even te zien... om ja, daar heel veel niet, moeite kan wel voor te doen. Gebeuren bij een of ander gebeurtenis of zo, bij een rel of zo... dat ze daar wel eens kunnen vragen, dacht ik. Vermoed ik hoor. Ja. Ja, dus, ja en uh, dan? Ik heb het nog nooit meegemaakt, overigens. Maar ik heb hem ook altijd bij, dus... Uh, ja, ik heb hem wel bij, dus. Uh, maar ik heb hem nog nooit meegemaakt. Dat is daarom heb ik gevraagd of zo. Ja, ik zit, ik zit erover te denken nu. En nog eens over die providers. Er zijn providers, met, met SMS, dat weet ik. ik. Ja, ik mag geen namen noemen. Uh, nou ja, KPN. Je hebt bijvoorbeeld ook B-providers. Daar zijn sowieso al die betaalnummers geblokkeerd. Dus bijvoorbeeld bij Simio kun je geen 0909 en 0906 nummers draaien. Oh? Dat hebben ze zelf al gedaan, dus. Het lijkt mij trouwens ook echt onbetaalbaar voor een provider... om te zeggen, je Ik het kunt het onbeperkt nee. sms'en. je hebt nummers van 60 of 70 cent per minuut. Dus, ja. uh, maar in ieder geval de A-providers, KPN, een fotofoon en een telefoon... die hebben gewoon alles openstaan. dan moet je zelf omvragen wat je wilt blokkeren. Ja, ja, maar dat je nooit een rekening krijgt... en dat je de hele dag uh, betaalnummers kunt smsen Ja, dat ook, ik, is ik het niet. Ik, ik zou het ook nooit doen. Ik heb vroeger wel eens ooit... Uh, jaren of 20, 30 geleden, toen dat pas begon, heb ik wel eens gebeld. Maar dat heb ik wel al geweten aan mijn telefoonrekening. Dus. Ja, maar en toen trouwens, was... Uh, het is wel gratis ja. tegenwoordig bij die commerciële. Misschien de, bedoelt dus, uh, ze dat. Ik, nee, ik, dat bedoelt ik, ze niet. Want ze zegt ze een nummer. echt... Uh, als je naar Radio 10 belt, uh, sms, dan is het 10-10. En dat zijn betaalde sms-nummers. Maar ik, dat, uh... ja, bij dat hun kun is... je ook sms'en. Net als bij Radio 3 kun je ook uh, sms'en, geloof ik. Of, ja. of, uh, of appen. Nou, het praktische is natuurlijk appen. Want uh, ja, dat zit toch in je internetbundel. Ja, precies. Maar dat sms'en, nou ja, ik, uh, ik doe dat nooit. Ik, dus vind, ik vind het doel, eerlijk gezegd. Ja, dan moet ieders voor zich weten, hoor. Maar niet iedereen kan appen of heeft een uh, telefoon waar je dat mee kan. Dus ja, dan ben je altijd duur uit. Nee, je hebt gewoon gelijk. Maar goed, uh, uh, tegen haar is gezegd maar... dat ze het kon ongrendelen. Dus nu wil ze weten hoe ze het moet ongrendelen. Misschien ook in haar omgeving van haar provider. Uh, in, mijn, uh, ja, in mijn Vodafone of in mijn, uh, mijn Telefoon of in mijn KPN natuurlijk. Ja, je kunt natuurlijk sowieso even de klantenservice bellen. Maar... Ja. ja. Goed, dankjewel. Ja, oké. Okay. Bedankt, goedemorgen. <laughs> goedemorgen, doeg. doeg. <laughs> Joop. Dag, hallo. Hallo. <coughs> nou, het is, het is wel een, een blinde aangelegenheid deze nacht, geloof ik. Want ik, ik ben ook blind. Maar... Nou ja, er zijn veel uh, mensen die radio luisteren uh, ja, omdat ja, ja, om ja, ze blind nou, ja, zijn. Ja. ja. Ja, ja. Uh, nee, maar uh, nou, uh, allereerst uh, over, die, over de legit legitimatie. Als, als iemand mij vraagt om, om het te legitimeren en zegt dat de politieagent is... ja, dat is dan jammer. Ik kan dat niet controleren. Dus ik krijg, hij krijgt mijn legitimatie niet. En dan? Nou, ja, wat dan? Nou, nou, misschien neemt hij me dan mee naar het bureau. Ja, dat zien we dan alweer. Ja, en dan, ik, maar ik, je, uh, ik zit even te denken. Zouden ze kunnen vragen of je kunt bewijzen dat je blind bent? Nou, dat, dat, dat kan ik wel, maar ik denk dat, dat, dat die man dan misselijk wegloopt. Oh ja, jij kunt het, a, het misschien a, laten zien, ja. Dan haal ik, haal ik mijn ogen eruit. Dus dat is niet zo... Ik oh. denk, dat dat denk dat dat een aardig bewijs is. Joop! Ja, nee, maar ik... Ja, in jouw geval <lacht> werkt dat dan wel, ja. Nee, maar ik zit, ik zit namelijk te denken. Dan heb je net, uh, heb je net een beroofd, ik roep maar wat. En dan doe oh ja. je alsof er niks aan de hand Staar is. Ga op de uitkijk zeker. <lacht> Ja, dat jij de vluchtwagen mag besturen. Ja. Nee, maar, nee, maar je stel nou. Weet je, ik kijk te veel films, dat weet ik ook wel. Maar stel nou, je hebt net een bank beroofd. En je. Ik moet niet zo schreeuwen, sorry. Stel je hebt net een bank beroofd. En je loopt weg. Zit je me nou uit te lachen? Ja, goed. Nee, Oké, okay, je hebt nog steeds die bank beroofd. Je loopt weg en je, je doet alsof er niks aan de hand is. En de politie houdt jou aan. Ja, ik heb een bankberoofd met mijn hond en mijn stok. En ik heb een bankberoofd en ik loop dan zo nee weg, nee, nee, nee, nee. Oké, okay, stel ik heb een bankberoofd. <laughs> en ik loop weg ja, is... en de politie houdt mij aan. En ik heb een tas ja. bij me waar dat geld in zit. Maar de politie ja. mag niet zomaar in mijn tas kijken. Dan moeten ze, ze uh, aannembaar kunnen maken dat ik degene ben... die die bankberoofd heeft. Maar ik heb ja. natuurlijk ondertussen mijn tijgermasker afgedaan. En ik, nou goed, lang verhaal kort. Dan zeggen ze, kunt u zich legitimeren? Zodat als ze later achterkomen dat ik wel de dader was... dat ze dan ja. me terug kunnen vinden. En als ik dan op dat moment zeg... nee, ik ben blind, want dus ik weet niet of u echt politie bent... dan zeggen ze... Dan zeggen ze als, als dat echt zo is... Ja. als echt een, een verdacht is... Dat, dat, er iets, dat er iets verdacht is... dan nemen ze mee naar het bureau... voor verder voor, verder voor toch? Of, voor, voor, voor verder controle. Maar waarom moet ik dan mijn legitimatie laten zien... als ze me sowieso mee kunnen nemen? Ja, dat weet ik. Dat, dat weet ik. Kijk, ik... ik ik, ik, ik hoef niet iedereen te vertrouwen die mij om, om een legitimatie vraagt. Dus net zoiets als ik woon alleen. Als er iemand de, bij mij aan de deur komt en zegt... ja, ik, euh, ik, ik, ik, ik, wil, euh, ik, ik ben deurwaarder en ik, ik, ik krijg nog geld van u. Dus zeg, dat is heel vervelend. En ik wil even binnenkomen. Dus dan, nou, meneer, Dat gaan we niet doen. U komt niet binnen. Ik, ik heb niemand bij mij die, die, die kan controleren wie u bent. Je dus maakt je het nu eigenlijk in. alleen nog maar ingewikkelder. Nee? Nee. Ik had iemand, iemand die kwam, die kwam uh, energie verkopen bij mij en die vraagt meneer, mag ik alsjeblieft even bij u naar de wc? Nee, ik denk het niet, want mijn wc zit midden in mijn huis. Ja, zou sowieso zo, zo, zo al altijd verstandig zijn. gewoon de slaapkamer of, in en alles in? Dus ik denk, Nee, dat gaat hij niet doen. Lopen met gekruiste benen over de galerij terug naar de, naar de trap? Ja, nou ja maar <laughs> dat is je heen eigen, heen. eigen verantwoordelijkheid. Nee, die verantwoordelijkheid heb je niet. Nee, maar, maar ja, nee, ja. Ik, maar ik denk toch. Ja, politie is? Nee, als, als iemand gewoon mij vraagt en niet kan duidelijk maken dat het politie is. Ja, dat is dan jammer voor hem. Maar uh, dan uh, dat ja. moet hij. Uh, jammer. Dus ik, kan, ik, ik ga, ik ga het... het niet doen. De volgende keer dat een deurwaarde komt, en dat doen ze, dat, die komen natuurlijk nooit bij mij, maar de volgende keer dat er een komt, dan zet ik mijn zonnebril op. Zeg ik, ik kan helaas niet. Ja, ontzettend. doe maar. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik heb nog wel een stokje over die stuurtje helemaal op. Mag ik de hond dan ook? Nee, die gaat met pensioen. Daar heb ik al een pensioenadres oh. voor. Dus oh. dat... okay. Maar ja. de volgende keer zou gaan je denken. Ja, bij de volgende hond, denk <laughs> even aan mij. Goed. Maar ik had toch een paar andere, ja, andere oh. is even heel gauw. Over uh, de, de, die vraag van Jos. Uh, ja. over, over, over de over, uh, nou ja, ik, ik ben niet zo zeverig met engeltjes en zo, maar ik heb een, een zus die is overleden. En ik heb op bepaalde momenten, als ik, het, als ik het erg lastig heb met mezelf of wat ook... of ik loop gewoon buiten, kom ik er zomaar tegen. Zomaar. In, in, in, in, als, als... Nou ja, weet ik, energie of weet ik veel. Maar ik kom er gewoon tegen. En dan geeft ze me opmerkingen op, op, ja, van be bemoedigingen of zo. Of van... Uh, uh, ja, doe dit, dit, dit wel of dit niet of... Uh, gewoon, ja, geen, geen enge dingen of zo. Ik brand er ook geen kaarsjes bij en geen kaarsjes bij en geen wier ook. Daar hou ik niet van. Maar, maar dat vind ik gewoon, ja, ik vind het gewoon leuk als ik dan leuk als dat ik dat, dat ik dat zo ervaar. Ja, ja, nou ja, dat is mooi, dat je het als leuk ervaart. Want anders uh... ja ik vind het wel grappig. Ja, ja. ja, ja grappig. Ja, grappig. Ja, dus wel, maar wat zou het doel zijn dat ze dan nog om je heen zweeft? Oh, dat vraag ik me niet af. Ik vind het gewoon leuk. Ach, dat is mooi. En ik heb nog een, ik heb een, nog een lastige. Die, je had die Hans aan de telefoon over, over donor, uh, het, ja. niet, uh, het niet willen afstaan van donorenieren. Misschien is dat heel hard. Maar als je vindt dat je je organen niet wil afstaan... dan moet je ook niet liggen zeuren als je straks een orgaan nodig hebt. Ja, maar dat, dat argument dat vind ik altijd een beetje moeilijk. Ik vind dat helemaal niet moeilijk. Als jij zegt... Uh, als, je, als je zegt, van, ik wil dat niet afstaan, en dan moet je ook niet zeuren. Dat, ja, dat, het, is, het is heel hard, het is keihard, maar dat is toch de, dan je eigen verantwoordelijkheid. Ik snap ook wel dat het heel hard is, maar mm -hmm. als je dan ineens op je schede terugkomt... van oh ja, ik zit in de panade en ik wil nu wel een orgaan van een ander... Ik vind dat niet klopt. Maar dat zou, je dus, dat zou je dan in heel veel dingen door kunnen voeren. Dan zou je dus kunnen zeggen... als jij niet bereid bent om uh, uh, iedere dag... bij, iemand, bij een, een ouder iemand uh, incontinentieluiers te verschonen... dan kun je ook mm -hmm. niet verwachten dat er straks iemand bij jou komt... om je te helpen. Nou... Is, nou, daar, daar heb je nog professionals voor als het, als het heel erg nodig is. Maar bovendien zou ik dat wel doen. Als het, als, als het, ja. En ik, ik, ik, ik heb mijn orgaan. Of ik, ik sta ook als donor. Ja. Maar dat kun je natuurlijk in een aantal dingen. Kun je, dat, kun je dat doorvoeren. En dat ben ik met je eens. Maar ik vind het echt. Als je zo stellig bent. Van, en ik doe dat niet. En ik wil dit niet. En, mm -hmm. Ja. Dan. En uh, kijk, als je erover twijfelt van hoe zit dat en, en uh, dat, dat, dat je dat moeilijk vindt, ja. daar, kan, daar, kan ik, daar kan ik nog in komen. Maar, uh, oh, maar waar ligt de grens dan? Geen idee. Nee. <laughs> ja, ja, het is wel al moeilijk. Als het zo duidelijk begrensd was in het leven, dan, dan zou het normaal. makkelijk zijn. En dan dank <laughs> je <Ja, ze> wel, <laughs> Joop. Ja, dank je. En een goede reis naar Kampen. Je komt goed. Dag. <laughs> Mooi zo. Doeg. Dag. Hoi. Romeo. Zo, nou, Goedemorgen. Astrid. Astrid, goeiemorgen. Astrid ik, ja, ik, ja ik, ik was zo gefocust op alle gesprekken over orgaandonatie. Ja. En daarvoor belde ik eigenlijk. Want kijk, het is een kwestie van, uh, ah, het is, ben je gelovig of mm -hmm. niet gelovig? En dan komt de volgende. Daar ga ik twee dingen dus benoemen, om het kort en krachtig te zeggen. Neem bijvoorbeeld bij de... Hinduisme ...en de boeddhisme. Want ik heb zoveel verhalen gehoord... ...en deels klopt het wel. En, en dan klopt het weer niet... ...in de zin zo van het beginnende, met die twee. De Hindoeïsme en de boeddhisme... ...wat heet in de heilige boeken staat... ...zo ook uh, wat in de Bijbel staat... ...deels, of uh, ook... zie roos-katholiek zijnde of christen... ...van, zou zo kunnen zijn... ...van, je wil een orgaan afstaan... ...en dan is het zo, zo van... Stel je voor, de ziel die verlaat je lichaam, oké... Okay. maar de ziel die rust niet in vrede. En dat houdt in zo van... in principe volgens die geloven, of andere geloven ook... dan moet de ziel of het lichaam... In, nou ja, in principe, ik heb er zo voorbij horen gegaan... van je wordt begraven, dus gecrimeerd. Maar wat men wel niet uh, begrijpt of vergeet... is de volgende van... Dus jouw ziel, als het ware, die kijkt van boven, want die is aardsgebonden, heet dat. En dat houdt in, vervolgens, van. Dan is de ziel in principe niet in, in, ja, in rust. En dat noemen ze ook wel eens, bijvoorbeeld, dat heet met een mooi woord: um, entiteiten. Want er was een mevrouw die uh, over die stoplichten geval heb ik ook gehoord. En, en, en ik hoorde ook dingen, zo, uh, ja, wat ik gehoord heb over uh, bijvoorbeeld, uh, er is een engel op mijn, uh, op mijn schouder of wat dan ook. Ja. ja, die dingen, ja, die zijn er. En dat betekent van de ziel, die is niet, uh, hoe heet dat, uh, die is nog steeds aards dus gebonden na het overlijden. Van het lichaam, om het zo te benoemen. En aan de andere kant is het zo: van. in principe stel je voor. van. Uh, je hebt geen uh, donor, dus codeziel, dus getekend. Dus volgens de wet dan. waarvan de wet nog genees is opgenomen in de Tweede Kamer. Tens, en, en. en bijvoorbeeld. Uh, indien niet, dan, dan. mogen er bepaalde organen worden weggehaald. oké, okay? dat weet ik wel. Maar aan de andere kant gezien, stel je voor van bijvoorbeeld een familielid... of wie dan ook die uh, wil omgaan een, een, een afstaan... dan kan één familielid van tien of vlacht... Uh, je moet een uit. beetje rekening houden met dat over, uh, over tien minuten... Jurgen van den Berg wil... Uh... Ja ja, ja ja ja, ja. Heb, ja. Maar ja, goed, maar in principe, één familielid. die, die kan, ondanks dat hij of zij de donorcodezil heeft getekend. één familielid hoeft maar één gewoon te zeggen zo van. nee, het gaat niet door. Want dat kan, omdat het niet volgens de wet is dus opgenomen. Ja maar, maar, ja, maar de vraag is. Ja. Ja. En daar heb je ook eigenlijk al antwoord op gegeven. Wat zijn redenen voor mensen om definitief te zeggen... ik wil geen donor worden? En dan heb jij, jij hebt dat verhaal van de, van de geloof en de, de, de totaalheid van de ziel... en dergelijke. En dat, ik denk dat dat heel goed te begrijpen is. En ik denk dat dat gewoon ook iets is waar... Um, even kijken wie de vraag ook weer stelde. Nou, maar, goed, Wink, maar in mijn in ieder geval... Is. Ja. ja, maar in ieder geval zo van, kijk... Uh, dus in leven dan dan nee, maar, dan oh, eigenlijk nee, nee, We gaan doen. niet alles weer herhalen, ja? want, want uh, Nee nee, dat nee, ga ik ook niet doen. We hebben, we hebben tijdgebrek. Maar het is wel zo kort en krachtig gezegd In principe zij die en nou ja, goed zij die er afstaan is een keuze. Maar zoals ze zei al kan kan het alles nog afkeuren. Ja, ja. ja. Dank Romeo. Maar, maar aan de andere kant Planeo. is het ook zo van... Ja. Dankjewel. Ja. Ja. Goeienacht nog. Of goeiedag. Goeien ochtend. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Arnoud. Hartstikke goed. goedemorgen. goedemorgen. Arnoud. Hallo. Ik uh, wilde ja, mijn mening uitspreken over een paar vragen die er gesteld zijn vanmorgen. Nee, geen meningen, alleen maar feiten. Oh, feiten. Ja, want die meningen, dat doe je maar bij Stand.nl. oh blijf, prima. Uh, nou ja, het feit over organen, uh, orgaandonoren is... Uh, nou ja, ik ben zelf ook geen orgaandonor en puur om het feit, omdat jij ook al zei, uh, dat je toch stiekem ergens bang bent dat je uh, opgegeven bent als zijnde overleden... en dat ze dan met je bezig zijn en dat je dan toch wakker wordt. Ik denk ja. dat dat toch de grootste angst is bij de meeste mensen. Bij mij wel in ieder geval. Ja, en ik, vind, uh. ik weet dat dat niet waar is. Dat, want dat is mij natuurlijk al een paar keer uitgelegd. Uh, uh, uh, maar uh, ik zal even voorlezen wat mensen daarover appen. Want het is wel belangrijk, want als we nu mensen bang maken... dat zou heel erg zijn. Uh, ja, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld, HJ... Uh, uh, als donor ben je klinisch dood, dus de arts zegt dat er geen hoop meer is. Er is geen hersenactiviteit. Uh, de app die de persoon dan nog in leven houdt of de techniek, die is al uit. En dan overlijdt diegene binnen een uur. Dan pas worden de organen gebruikt. En overlijdt iemand niet binnen het uur, dan is het niet te gebruiken. Dus het is echt niet zo dat ze zomaar gaan snijden. Dat is, het is best wel belangrijk als mensen dat te roepen... dat dat ook even gezegd is. En uh, Robert die zegt, het is niet waar dat het even snel wordt bepaald. De horrorverhalen komen juist omdat de artsen de tijd nemen om te controleren dat de juiste procedure is gevolgd. En soms heeft de eerste arts dan een fout gemaakt en uh, dan is er dus nog controle. Dus uh, ik denk van nou is het toch wel belangrijk om die dingen even voor te lezen. Maar ik kan ook mezelf heel goed in jou inleven dat je denkt van ja het is allemaal leuk en aardig. Maar zal je zien dat het bij mij net misgaat? Precies, nou, daar ben ik dan, uh, ja, misschien dat ik daar of te ver over nadenk, of te in ben. Of, want ja, precies uh, wat u ook zegt, dat, bij iedereen gaat dat goed en uh, ik hoorde het gisteren ook op de radio, een man daarover die zegt van, uh, ja, het begeleidingsproces is goed... en, en het, het gebeurt allemaal, uh, ja, gewoon volgens het boekje. Maar je zal net zien dat als ik op die tafel leg... Yeah. dat ik dan weer een helder moment krijg of weet ik veel wat. Dus, uh. Ja, maar volgens dus nee, mij wordt dat, dat, dat echt moment. wel gedriedubbelcheckt. Maar uit angst daarvoor zijn er gewoon mensen... die er toch niet aan willen beginnen. ja Ergens, dat was het verhaal eigenlijk van Ruben... dat dat ook geaccepteerd moet uh, worden... Maar ja, dan kom je eigenlijk ja, ik... weer bij de vraag... Uh, uh, volgens mij was dat Joop van zojuist die zegt... zou je wel, als je een nieuwe long nodig hebt... zou je die dan wel willen hebben van een donor? Uh, ja, dat denk ik wel. Als dat mijn leven zou redden, wel. Maar uh, ik vind niet dat ik daar dan geen recht op heb. Ik bedoel, uh, ja, wat jij net ook zegt... als ik uh, oudere mensen niet ga verschonen... Dat moet niet gaan betekenen, als zij zeg maar, dat moet niet betekenen dat als ik verschoond moet gaan worden als ik eh, 100 jaar ben, dat ik het dan ook niet krijg, omdat ik het nooit gedaan heb. Ja, maar aan de andere kant dan is dan het. het... Nog een beetje zijn. Aan de andere kant is het ook weer raar dat, want er is wel een tekort aan organen. Dus uh, het is ook weer raar dat er iemand anders op de wachtlijst staat die zelf wel donor is. En die krijgt hem ja. niet, terwijl jij hem wel krijgt, terwijl je geen donor wil zijn. Ja, daar zou je dan een uh, ja, bepaalde laatstaven in kunnen maken. Of het oh, ja, ja. is sowieso een wachtlijst. Dus als iemand al eerder op die lijst staat, uh, of hij wel of geen donor is, uh, hij is dan sowieso eerder aan de beurt als ik. Ja, volgens mij zijn dat de mensen die geen donor zijn, die ze hebben die mening. <laughs> ja, ja, precies, ja. Ja, ja. Maar het blijft een lastige discussie. Ze zijn er ook nog niet 1, 2, 3 uit. En dus uh, is het logisch dat wij er ook niet met elkaar eventjes uitkomen. Had je nee, nog iets over klopt, bekeuringen, Arnoud? Heb... Ja, klopt. Daar had ik ook een, uh, een, een feit over. Ik ben een, uh, ik ben wel een wagenchauffeur. En uh, ik weet dat hier in Nederland zijn in principe alle verkeersboetes gewoon gelijk in welke provincie of streek je ook rijdt. Ik bedoel of ik in, uh, in Groningen aangehouden word zonder gordel of in Limburg, dat maakt niet uit, daar is het gewoon allemaal... Uh... Daar staat allemaal hetzelfde boetebedrag hoor. Ik weet wel dat Europees gezien dat dat echt heel erg ver uit elkaar ligt. Oké. Okay. Uh, qua, qua boetebedragen. In, in België, bij wijze van spreken, kost uh, ja, inhalen met de vrachtauto. Waar je niet in mag halen, kost uh, 5 euro. En hier in Nederland kost die uh, 2,500 honderd euro. zo. Dus, om, om maar even aan te geven dat het Europees totaal niet hetzelfde is. Maar hier in Nederland is dat allemaal gewoon hetzelfde. Of, uh, ja. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan en nog een fijne dag. Goed zo. <laughs> dag Arnoud, dag goeie je. Rit. Dankjewel. Hoi. Hoi. Charles. Hoi. Hallo. Hoi. Nou, ik had een antwoord op het uh, zangverhaal van uh, die man die wilde weten waar dat uh, Tiglantijn uh, van die uh, volkszangers vandaan kwam. <coughs> dat nou, uh, komt. Ja. Oh, dat komt uh, oorspronkelijk uit uh, het Belcanto, uit de opengaan Zuid-Italië... van uh, Donizetti, Verdi, Rossini. Die vonden het op een bepaald moment... was het nogal in de mode, uh, viel het in de smaak bij het publiek... dat er veel tigelantijntjes werden aangebracht. Mm -hmm. En... Um, Tegenwoordig zien we uh, opera eigenlijk als een soort elitevermaak, maar vroeger was het gewoon voor het volk grotendeels. Uh, het publiek kwam ook bijvoorbeeld met uh, rot fruit naar de voorstelling toe... voor het geval ze de voorstelling niet beviel. En, en, um, ja. en omdat het dus eigenlijk een volkskunstvorm was kwam het hier ook bij het volk terecht en toen de plaatopnames werden gemaakt, uh, zeg maar, uh, toen het levenslied ook uh, ja, uh, waardig werd geacht om uh, uh, op plaat te zetten, toen kwamen types op als uh, Johnny O'Daan en Willy Alberti die uh, ze ook uh, op die manier gingen zingen. En zo is dat min of meer voortgezet tot op heden. Aan toe jammer genoeg met de, de uh, Andrea Hazes en uh, <laughs> ja wie heb je? Ja. ja, Maar het zijn niet alleen Nederlandse zangers die dat doen. Want denk maar aan Whitney Houston, maar wij Carey en uh, uh, Beyoncé doet het ook. Dus ja. die, die halen ook vaak hele uit de kast om ja. het uh, nog een beetje, uh, ja body te geven, zullen we zeggen. Want, uh, laten we wel weten, uh, de liedjes van Beyoncé die bestaan meestal uit... maar twee of drie zinnen die ze eindeloos blijven halen. Hé, <laughs> hey, kom niet aan Beyoncé, hè? Um, nou, daar zou <laughs> <laughs> hey, ik geen tegen zeggen. Dankjewel, Ik wil best van Beyoncé komen. En over hersendood... Ja. Uh, nog even misschien een rotopmerking. Maar... Um, de hersendood wil helemaal niet zeggen dat je dan niet in leven bent. Dan denk maar, gaan alle RTL4-kijkers? Ja, bedankt, Charles. Heel erg bedankt. Ik kreeg nog een prachtig appje van Loes. Die zegt, er zijn ook mensen die bang zijn om gecremeerd te worden... of begraven te worden voordat ze echt dood zijn. En daar valt die angst volgens haar een beetje onder. Uh, Klaas die zegt nog even dat die brief uit Tsjechië niet verscheurd, verscheurd moet worden... maar gestuurd moet worden via Fraude helpdesk. En dit was Nachtzuster voor vandaag. Tot volgende week. Dag! Nachtzuster, Nachtzuster. Radio 1 van Max.